De diepere betekenis van oud en nieuw voor de mens op het spirituele pad. Gedeelten uit de afsluiting van het boek De Grote Omwendeling van Jan van Rijkenborg en Katarose de Petrie. De herdenking van een jaarcyclus is voor de leerling van de geestesschool van groot belang. Hij behoeft dat niet speciaal te doen op oudejaarsdag... Want er zijn vele momenten tijdens het jaar dat de leerling de neiging voelt om zich te bezinnen op hetgeen achter hem en wat voor hem ligt. Wanneer wij ons bij zo'n herdenking losmaken van